Michel Koenen met het NOS-journaal. In de eredivisie voor vrouwen is de wedstrijd tussen Ajax en AZ al na 10 minuten gestaakt. Gebeurde na een zware botsing tussen az kiepster Liefting en ajax aanvalster Grant. De 19-jarige kiepster bleef daarna op het veld liggen, maar was wel bij bewustzijn. Na overleg besloten de voetbalsters van beide partijen om de wedstrijd niet meer uit te spelen. En Liefting is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met haar gaat, is niet bekend. De Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is overleden. Hij was gespecialiseerd in het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie. Brein was volgens hem een soort computer, een reeks algoritmische functies. Dennett schreef tien boeken. Twaalf jaar geleden kreeg hij in ons land nog de Erasmusprijs. De filosoof kwam al langer met longproblemen. Daniel Dennett was 82 jaar. De politie gaat er niet langer vanuit dat er meerdere jongeren betrokken waren bij de mishandeling van een treinconductrice vorige week zaterdag. Alleen een jongen van 15 die kort na het incident werd opgepakt is nog verdachte. Na het protest tegen het geweld tegen treinpersoneel worden vanavond om half elf alle treinen drie minuten stilgezet. Ook veel andere vervoerders doen mee met de actie. En ondanks het gure lenteweer is het Bloemencorso Bollestreek gewoon van start gegaan. Versierde praalwagens vertrokken vanochtend vanuit Noordwijk naar Haarlem, 42 kilometer verderop. Daar worden de wagens dan tentoongesteld, onder meer die van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. De Bloemencorso Bollestreek is een van de grootste corso's in Nederland en trekt volgens de organisatie meer dan een miljoen bezoekers. Het weer nog op veel plaatsen buien met kans op hagel. Bij een stevige noordwestenwind is het een graad of 10. Tussendoor schijnt de zon ook af en toe. Vanavond dan is er wat minder neerslag, maar het is niet helemaal droog. Ook vannacht een enkele bui en mogelijk natte sneeuw. Het dan ook flink af. Morgen meer zon en minder buien. En het blijft nog altijd fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 your money and take a chance and it'll turn out right. But when you can see how it's gonna be, you're making your mind up. derde uur van Zandvoort op zaterdag. Met deze van de Engelse band Baks Dolly? Baks ja. ja. Ja, in 1981. Ja. En toen hebben ze het songfestival hiermee gewonnen. Ja, ja. Met deze single op Making Your Mind Up. Ja. Lijkt het een beetje de oude garders zou zeggen, uh, dat toen waren het nog liedjes. Ik wou zeggen, <laughs> lijkt het een beetje op Europapa? Uh... Oh, ik, ik, het, weet je waar ik eigenlijk op zit te wachten met Joost? Tot hij het verandert naar Euro, Arabia ja, dat zou samen zo kunnen. <laughs> dat zal wel de, de hierna zijn. <laughs> maar ja, dan had hij nooit ja. uh, uitgezonden geweest natuurlijk. Nee, hè? nee, nee, nee. Nee, nee. nee ik, uh, nou ja, het mag duidelijk zijn. Ik, ik, ik, uh, voor, voor mij is hij nummer één. Ja, ja Europa, met, papa. Ja. Ja. Jij bent fan van, van hem. Nou sowieso van dit nummer. Ja, ja jongen, Europa, jongen. fantastisch, fantastisch, geweldig. Ik ben benieuwd hoe hij het uh, gaat doen. Want, uh, ik... Ja, weet je, als je de, ja. de polls uh, bekijkt van, uh, vanuit uh, Nederland, dan staat hij ja. heel hoog, hè? Dan staat hij ja. in de top vijf. Uh, ja. Maar ik had ook uh, zo'n uh, zo onderzoek uit uh, Zweden had ik uh, van de week uh, gedownload. Ja. ja. En daar stonden ook uh, de top 10 van, uh, van uh, Europese uh, ja, songs dan en voor het Songfestival. Mm -hmm. Staat hij helemaal niet bij. Nee? Nee. Dat ben je niet? Ja, nee. Oh jeetje. Ja, nee, daar staat hij helemaal oh. niet bij. Dus, oh. Uh, oh. Dat is een... Uh, misschien worden we oh. even iets te oh. enthousiast. Hè? Dat kan ook. <laughs> oh jeetje. Nee. Nou, ja, ja. Dat hoop ik toch niet. Zeg, nee. Want ik had bijna mijn hoofd erom verwet. Oh. <laughs> nou. Ja, want uh, je weet... één keer in de week heb ik een programma met Ruud Jansen. En uh, die... Uh, die vindt het verschrikkelijk, verschrikkelijk. En die zegt, nou, die ligt er zo weer uit. En dan zeg ik, nee hoor, top 10 wordt die. Maar ja, hoe? Oh, oh oké. Okay. Dan hebben we daar steeds een beetje bakkeleien om. Ja. Ja. Nou ja, maar goed. <laughs> Maakt niet uit. Ik ben er ook niet wild van hoor, van dit uh, nee. nummer. Nee? nee. Oh, ik heb liever zoiets uh, als uh, Making Your Mind Up. Van uh, ja. Boxes, zoals die zoals we net vroeger. Ja, zoals vroeger. Zoals ja. vroeger, die goede ja. oude tijd. Ja, ja, hè, oh, Ja, ja, ja. Oh, wat <laughs> erg. Nou worden we <laughs> oud, weet je. Nou, nu, ik we gooi we, uh, we, we ja. hebben het lekker over jezelf. Ik, ik ben blij dat er eens een keertje een frisse wind doorheen komt. Dat even de tempo lekker opgejaagd wordt. Dat zou ik zo. Maar ja, daar hebben we de windmolens ja. voor, hè, voor uh, frisse wind. <laughs> <laughs> maar die maken kabaal. Dat is meer oh, johan, de... Dus we met al die Oh jongen, en een beetje uh. olie wat ze verbruiken oh, en En laten alle dieren we... die eraan sterven. Ja, laten we het daar maar verder niet over hebben. We gaan weer lekker met is het, het programma apart. The Long Train Running, Doobie Brothers! Yes. yes. Het ging even niet goed. Ik denk hey, uh, Piet die, die, die, die, die, die belt. Ik je eikwijt. Ja, nee, ik dacht dat uh, Piet uh, ging bellen voor een uh, doelpunt. Ik, ik ga je doorverbinden, want uh, we hebben geen muziek. Oh, met oh, met oh heb, je, je hebt Piet. Oh, oké. Verbied het maar door ook. dan, uh, zeg maar. Ja, dat dacht, dat dacht ik al, dat we Piet aan de telefoon hadden. Piet, <laughs> ja. als jij uh, belt, dan heb je waarschijnlijk goed nieuws. Hopelijk, ja. toch? Dan is het uh, is, is een cadeautje. Is er dan aan de gang voor te zitten, klaar en Piet? Maar het is uh, 3-1 geworden voor S.V. Zandvoort. Zo! Uh, fantastisch mooi. En dit keer was Jelle de aangever en Fernando, Fernando Lewis, die maakt hem keurig netjes af. Dus, dus 3-1, we zitten inmiddels in de 82e minuut. We hebben Luc Steenkis gewisseld voor uh, Silvio, die is na nou op lange blessure weer terug. Dus die is ook weer gelukkig fit. En uh, voor de rest is het een hele leuke wedstrijd. En dan uh, links en rechts komen ze, maar daar ook aan boven liggen aan de partij. Zand, dus die kant is beslist niet onverdiend. Alhoewel, we ook niet in gauw moeten, gaan, ja, want hier gaat dan... Hier is het 3-2... Oh, oh, oh. nee. 83e minuut, 3-2. Zonder een het Dus 3-2 met nog minuut of 10 te gaan. Oké, okay, ja? nou ja, mochten er nog veranderingen komen, hoor ik het uh, graag even van je, want... Uh, ja, zo dadelijk hebben we ook weer uh, de Pitt-report. Dus dat kan je helaas niet meer in de uitzending halen. Maar mocht er wat melden zijn, dan uh, hoor ik het graag van je, Piet. Oké, okay, dankjewel. Da dankjewel. Dag, Dat was uh, Piet. Ja, de eerst goed nieuws. En dat denk keer toch uh, weer een uh, doelpunt hè, van uh, Velsenbroek. Nou ja, je kan niet zeggen dat het niet spannend is. Nee, dat, dat gaat lekker daar. Uh, ja, zeg maar. gaat goed. Gaat helemaal goed. Nou, hier ja, gaat ook mensen goed. Mensen krijgen waar voor u. Want we hebben het over ja. Koningsdag. Dat gaat eraan komen. En weer ja. een geweldig feest. Volgende week, Volgende week, week zaterdag. En wij gaan ons eigen feestje vieren in de studio. Maar ja. als, je, als je geen radio hoeft te maken... dan uh, zit je lekker uh, in stand voor het goed. Ja, absoluut. Zeker weten. Ja, en uh, hoe gaat die eruit zien? Nou ja, eigenlijk uh, min of meer zoals altijd. Uh, vanaf uh, 6 uur uh, 18 mag je weer de Zandvoortse vlag ophangen. En uh, de rommelmarkten, die begint natuurlijk ook weer heel vroeg tot twee uur. Dan om half tien tot kwart over tien is er een demonstratie van uh, de turnvereniging... van de gymnastiekvereniging OSS. Dan uh, komt er een verkiezing. Ik wist niet of die er ooit al was geweest, maar voor mij is het nieuw. Tussen tien en half elf op het Raadhuisplein. De mooiste koning of koningin. En dan kun je een prijsje winnen bij het uh, muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Mag je je dan melden tussen tien en half elf. En dan om half elf, dan is wel de officiële opening van Koningsdag 2024. En de wapensangers van Zandvoort en de... Uh, ik zie ze hier niet staan, maar ze komen wel, de kinderen van de... Oh, nou ben ik de naam van die schoolkruis. Oh, schoolkruisjes? Nee. nee, nee, nee. Van de Zeefonkjes. Zeefonk. Okay. Ja, het schoolkoor de Zeefonkjes. Die komen samen met de wapenzangers het Wilhelmen zingen. En dan gaat burgemeester Molenburg de dag officieel openen. En dan om uh, tien over elf tot kwart voor twaalf een demonstratie van de Dance Academy. En het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als die groep meiden die meegaan doen met de Europese kampioenschappen... ook even een staaltje laten zien. Ja, vanmorgen He? was uh, Carina Vere daar een uh, gesprek over met oh. ze. Dat was de uh, Bullseye. De Bullseye, Bulls okay. oké. Okay. Die, die gaan dus uh, naar het uh, EK toe. Ja, en er is ook een uh, groepje van kleinere meiden... die hebben ook een, uh, een eerste prijs gewonnen vorige week... Uh, met een of ander kampioenschap. Goed, we gaan door. Kwart voor twaalf, half twee... Een demonstratie van de DJ-school Beats at a Beach. Um, en onder leiding van Maxime Eijgossen... komt er dan een demonstratie van wat de leerlingen allemaal geleerd hebben. En dan die kinderspelen. Ja, dat wordt natuurlijk een beetje een wankel verhaal. Want er zijn niet genoeg vrijwilligers om die kinderspelen door te laten gaan. U weet wel, al die opblaasdingen waar die kinderen zoveel plezier hebben. Dus we gaan meteen even een oproep erin gooien voor iedereen... Die, uh, die dat leuk vindt om mee te helpen met opbouwen... en uh, voor de veiligheid en de goede gang van zaken... bij die uh, opblaasdingen te staan om alles een beetje goed te laten verlopen... en om weer af te ruimen. Uh, alsjeblieft, meld je aan bij het 4 en 5 mei-comité. Want je bent hard nodig, want anders gaat het hele feest voor de kinderen niet door. En als het doorgaat, dan kunnen de kinderen zich vanaf half twaalf inschrijven... bij de inschrijftafel voor het Zandvoortsmuseum. Uiteraard is de deelname nee, dan wel gratis. En dan vanaf drie uur... Ja dan is er natuurlijk veel gezelligheid in het dorp. Heel veel horecagelegenheden hebben dan gezellige muziek aanstaan. En ja, dan gaat het feest voor de grote jongens beginnen. En dan tot middernacht lekker feesten. Zo is dat, polonaise. Nou, dat klinkt hartstikke goed, dus ga ervan genieten hier in Zandvoort tijdens Koningsdag. Zo dadelijk gaan we alles hebben over de race... die na vijf jaar weer terug is in China. We hebben we het uiteraard over de Formule 1. De pit reports met rendeloos. En dan gaan we naar B Verwijk. Naar het theater van de Autosport. Ik ben heel benieuwd wat hij te melden heeft. Het is kwart over vier geweest. Hè? Het is er tijd voor, hè? We gaan naar het Theater van de Autosport. Daar zit Rendel Lozen. Die FM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en dat betekent, Rendel, goedemiddag trouwens... Goedemiddag. dat er alweer een week op zit, jongen. Wat gaat, gaat het uit. allemaal snel, hè? Het gaat hard, En ik heb weer een paar haren verloren, dus het gaat helemaal goed. Oh ja, ja, datzelfde probleem heb ik. Ja dus, uh... nou... <laughs> Het schiet, schiet allemaal niet op natuurlijk. Nee, dus, nee, uh, nee, <laughs> nee maakt allemaal niet, niet uit. Ja, nou, weer een week. En er is dus weer verschrikkelijk veel gebeurd hè. Het gaat helemaal goed, hè? Zeker, ja, ja. we zijn nou in China aangekomen na vijf jaar, hè? Ja, wat een mooi. En weet je, gelukkig, want ik vind dit circuit zo geweldig. Er zijn zoveel mogelijkheden om in te halen en gekke dingen te doen. We hebben natuurlijk in de sprintrace gezien hoe er geknokt is daar. En ik denk je, ja, prachtige, prachtige baan. Echte racebaan, zo hoort het. Ja, klopt. En nou, toen ik nog met een stuurtje thuis reed, zeg maar, op de Formule 1-banen, ja. was dit ook mijn favoriete baan. En helemaal die laatste bocht voor het rechte eind, zeg maar. Waar het wel eens fout gaat. Ja, om daar uit die grimpak te blijven. Want je hebt natuurlijk enorm veel vaart als je... Daar komt. Het komt daar heel wat aan. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een echte knijpen Maar gewoon ga ik vol weer op het gras. Nou, je ziet, als je dan ietsje fout gaat, gaat het ook goed fout. Hè? We hebben het even met Seens gezien. En, uh, ja, die stak even mooi over, zoals we dat noemen. Die gewoon van de ene kant naar de andere kant van de baan. En Marcel dat hij niet zijn hele auto afschreef. Ja, uh, gewoon, maar gewoon die heel, het hele circuit. Het is voor echte racers. Uh, wat ik dan weer een beetje jammer vind op zo'n baan als dit. Dan wordt er een keer gereisd. En dan zitten ze een beetje te leunen. En dan zitten ze een beetje ergens tegenaan. En dan gaan de via gelijk weer straffen uit. Delen. We hebben toch niet met watjes te maken. We hebben met vermoeden één coureurs te maken. Houd daarmee op. Alonso weer gestraft voor dit. Drie punten op zijn rijbewijs erbij. Ik denk, waar gaat dit allemaal over? Oh ja, maar dat is toch ja. kinderachtig hoor. Al die punten. Ja, weet je, al die puntentoestanden, dat soort dingen. En, en Alonso was daar heel boos over. En ik vind dat gewoon helemaal terecht. Je bent aan het racen. Daar hoort ook een beetje leunen bij. Maar, uh, heel simpel. En als dat allemaal niet meer mag. Ja, la laten we dan gewoon lekker computerspelletjes gaan doen de hele dag. Maar het uh, moet wel een beetje. Moet wel een beetje strijd zijn en ze moeten af elkaar af elkaar ja, af en toe elkaar ook een beetje een tikje kunnen uitdelen dat moet gewoon kunnen moet, ja, uh, nou, zeker ja, zeker eh. Nou ja, we, zijn, we waren vanmorgen al vroeg op. Heb jij het ook live uh, gekeken? en nee, nou, of niet? Nou, niet de uh, uh, sprintrace, want ik had gisteravond een feestje tot twee uur. Dus oh. dat heb ik niet Kon je bijna meteen door? Uh. Ja, ik kon bijna meteen door. Maar ik moest, ging, ging vanmorgen ook extra vroeg open met de winkel natuurlijk voor die kwalificatie. En dan hebben we lekker met een hoop mensen we hier zitten kijken. En uh, dat, ja, het is gewoon... Uh, ik, moest, ik moest ook even een paar uurtjes sla slaap inhalen. En een beetje drankensysteem halen. Zullen we daar aan Ja, nou ja, je hebt, je hebt helemaal gelijk. Nou ja, ik... Uh, ik heb het wel gedaan, allebei uh, live uh, gekeken. Ja, uh, dus uh, nou ja, het wordt uh, even bijslapen vanavond, denk ik. Maar goed, ja. maakt allemaal niet uit. Uh, ja, was, uh, was weer mooi natuurlijk. Hè, met Max ja. ook uh, hoe die uh, weer uh, naar voren gekomen is. En dat hij eerst aangaf dat hij problemen had met zijn auto. Misschien kan jij dat verklaren. En, uh, nee, met de nee, accu of zo. En dat hij ja, in een keer een andere stand ja. krijgt en dat het dan beter gaat. Ja, wat er nou precies in de hand is, weet ik niet. Uh, hij, hij kon zijn batterijvermogen niet uh, benutten, zeg maar. En dan, dan, dan ga je heel veel tofsnelheid, ga je natuurlijk, uh, weet je, die batterij die geeft extra vermogen van zeker op de rechte stukken. Uh, en en dat, dat kwam er niet uit. En uh, da, daardoor kon je de eerste ronde, kon je niet echt zeg maar, de snelheid maken op de rechte stukken, maar ook met het uitaccelereren niet. Uh, en daarom zag je ook natuurlijk een beetje dat CNC wel een beetje bovenop zat natuurlijk. Uh, die wilde er wel voorbij. En dat, uh, dan worden er een paar knopjes omgedraaid op het stuur. Ja, uh, ik vind het allemaal Tegenwoordig allemaal wel een beetje heel erg uh, playstation achter. Dan gaan ze een paar andere settings in die auto zetten. En nou, toen deed het hele zootje het weer. Uh, ja, en, en, en toen was hij weg. Doei zegt hij dan. Hè, dan uh, gaat het autootje het wel doen. Ja, 13 seconden. Dat is wel heel veel, hè? Heel veel, heel veel. In, in 19 ronden, hè? Moet, ja. Uh... En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk fan uh, van Max. En het zal voor jou ook wel uh, gelden. Maar ik vond het wel uh, leuk dat hij een beetje in uh, dat uh, scenes een beetje aan een beetje kon vallen bij, uh, bij Max. Ja, want anders gebeurt er is helemaal niks, hè? Nee. Zeggen. Dat is ook zo. Dat is, ook dat is natuurlijk ook gewoon zo. Nou, ik moet trouwens ook zeggen, ontzettend knap van Loes, hè. Want eindelijk, die, die was echt blij. Eindelijk weer een keer om die positie te strijden en dat podiumplekje pakken. Ja, en dan een paar uur later sta je achttiende. Ja, is dus hem ook niet helemaal zo over me zeggen. Nee, uh, nee, niet zeggen. Dus uh, nee, hij heeft hij wel over, trouwens helemaal toegegeven dat zijn eigen schuld was. Hij maakte de fout, klaar. En uh, te laat er buiten, te laat dingen, is foutje gemaakt in die ronde. Ja, dan sta je er buiten. Dat is gewoon heel simpel, is het over. En dus die heeft een serieus werk aan de boeven voor morgen. En ja, PS gelukkig gewoon toch op die plek 3. ook gewoon goed. Nou ja, dat bedoel ik, ja. Hij doet gewoon zijn werk wat hij moet doen. Dat gaat hartstikke goed. En dan hoor je de hele weekend hoor je verhalen over. Wie dan de tweede coureur uh, wordt uh, bij, uh, bij Red Bull... ...maar ja, misschien blijft Perez al gewoon. Dat staat nou, ja, toch ook ja, kunnen? Simpel. Als Perez al blijft plezieren, uh, als hij nu doet... Uh, ...waarom zouden ze hem lozen? En uh, ik denk dat we... Kijk, de enige die natuurlijk heel erg op dat plekje zit, te aarzen, ...is natuurlijk Seens. Want ik denk dat ze niet eens uit hun eigen uh, jongerenprogramma zitten te kijken. Uh, Carlos Seens wil natuurlijk een plekje. Dit is natuurlijk een van de toprijders die nog geen plekje heeft voor volgend jaar. En, uh, en die heeft niet zo heel erg gezien om in een B-team ergens heel achteraan te gaan rijden... Die naar een topteam toe. Ja, zou die ja. niet bij Audi uh, terecht Ja, maar ja, die zijn er voorlopig nog niet, hè? Nee, dus, uh, oh nee, dat is het <laughs> wel. Dus, uh, dus uh, dat wordt het toch een jaartje dat hij gewoon ergens... Uh, gewoon, uh, ja, laten we zeggen, uh, ja, mag meespelen. Maar ook meer niet. Ja, hij zou natuurlijk heel graag bij Red Bull. Maar zolang Red Bull zegt... Ja, joh, we weten het nog niet. En die gaat, die gaat tot niet tot na de zomer wachten. Want dan heeft hij misschien voor volgend jaar helemaal niks. Moet, uh, dus ja, uh, ik, denk, ik denk dat Red Bull zelfs iets heeft... Ja, waarom zouden we PS lozen? De jongen doet gewoon zijn werk. Ze zijn ook weer 1-2 voor, voor, voor de wedstrijd van morgen. Wordt hij gewoon tweede netjes achter Max? Maximale. Ja. Uh, dan halen ze maximale punten voor het constructeurkampioenschap. Want dat gaat het Red Bull natuurlijk om. Maar, ze weten toch wel dat Max wereldkampioen wordt. Dus daar gaat het hun om. Ja, en zal Max uitvallen, is hij dan toch gewoon dadelijk eerste. Dus. Klopt. Dat heel wat opviel uh, trouwens. Dat is, uh, dat is wel heel, uh, heel apart. Althans, ik vond het apart. Ik zag na nou aflopen hè, van uh, vandaag van de kwalificatie... dat uh, toen Perez uit zijn uh, Red Bull uh, stapte... Uh, dat hij meteen naar Max liep en dat hij hem uh, feliciteerde. En ik heb het idee dat, uh, dat uh, Perez uh, zich echt uh, erbij neergelegd heeft... dat hij nou de tweede rijder is. En dat hij sowieso geen kans meer maakt om uh, dit jaar voor Max uh, te gaan winnen. Nou ja, dat, uh, hij heeft... Iedereen heeft al kansen. Kijk, Max hoeft wel twee keer weer een rare uitslag te hebben. En met 25 punten zou PS pers op deze wedstrijd al voorbij zijn. Dus uh, alles is mogelijk natuurlijk. u zo. maar hij weet gewoon dat hij binnen Red Bull gewoon de tweede VO is. Mooi klaar. Hij krijgt gelijkwaardig materiaal. Daar is hij niet zo snel mee als Max. Dat is een hele korte discussie. Uh, dus hij is gewoon de tweede VO. En Max draait, daar draait het hele Red Bull verhaal gewoon om. Dus... Uh, de, de, de, daar ga je niet tussenkomen, maar dat weet... Ja, dat is de andere kant zeg ik ook tegen Carlos Seens... ...dat weet je ook dat jij tweede VO wordt. Hoe uh, Zal ik Max op blijven uh, presenteren... ...ben je altijd tweede rijder. Nou, ja. Dat is gewoon zo. Sergio, wat jij zegt, heeft zich erbij neergelegd. Dus uh, nu al heb ik het gevoel. <laughs> Want die ja. weet van, ja, weet je, ga ik wel tweede viool spelen. Heb ik volgend jaar in ieder geval toch weer een lekker contractje. In een topteam, dat is het natuurlijk wel. Ja, dan is het wel gewoon uh, voor de anderen toch een beetje ja, uh, verder zoeken, denk ik. Nou ja, dat uh, idee had ik dus ook. Uh, wat jij ja. nu uh, zegt, dat hij nu denkt van, uh, ik ga me netjes uh, verder gedragen. Uh, en ik ben gewoon keurig tweede rijder. Dan ja. heb ik waarschijnlijk mijn plekje voor volgend jaar ook weer. Uh, uh, oh, ja, maar ja. Ik, denk, ik denk dat Red Bull zelf met PS uh, wel zoiets heeft. We gaan gewoon, daarom zeggen ze ook, we kijken tot na de storm aan. Ze willen gewoon, kijk, wij zien niet al die data. Hè? Als zij denken bij Red Bull, hey, die Perez zou makkelijk voor Verstappen kunnen eindigen. Maar hij doet het niet, hij is een beetje een, een, een, een no-go. Ja, dan wordt hij eruit gewit. Maar als ze denken, ja, hij doet, haalt het maximaal uit de auto. Wij zien, uh, via, via, hij kan er gewoon niet meer uit halen. Hij gaat er gewoon niet harder mee. En ja, de, de, de resultaten zijn goed. Waar, waarom zouden we niet halen? Nou hoor, er is geen een andere rijder die dat gaat overtreffen, maar ja. uh, en we halen onze punten toch wel binnen. <laughs> Zo moet je het zien. <laughs> zeker, zeker. Eh? Nou ja, we gaan ja. nog eventjes naar, naar China, want uh, ja, uh, Soho heeft het uh, eigenlijk ook uh, goed gedaan hè? tot nu toe uh, op zijn thuiscircuit. Uh, nou ja, ik vond in de kwalificatie had ik er meer van verwacht, hij uh, is toch maar 16e. Ja, oké. Okay, maar maar ik zijn uh, eerlijk, Botta staat tiende. Dus, ja, dat uh, is zo kunstig. Ja, dus daar had hij eigenlijk op een elfde of twaalfde plek moeten zitten. Dat maar is uh, zo kunstig. Ja, ik, kennelijk gaat, gaat die steek gaat toch wel heel erg hard. En uh, ja, hij zit dan er toch ergens, ergens onderaan uh, te rippen. Uh, ik hoop voor hem dat hij gewoon een hele leuke wedstrijd gaat rijden. en voor zijn thuis publiek. Punten halen zie ik, zo, zo, zo, zie ik niet gebeuren. Dat, die, dat, dat gaan ze daar toch niet uh, redden, denk ik. Als hij wel een puntje haalt, ja, dan, uh, hey, dan kan... Misschien als Max Winter zo hard jij op het podium... ...maar dan gaat het Chinese publiek gaat er heel erg overheen, hoor. Dat denk ik ook. Zeker weten. Maar het is wel heel open. Ja, maar wederom als uh, in uh, Japan... dat je gewoon weer ziet dat er... Uh, heel veel publiek voor allerlei verschillende coureurs is... en die allemaal uh, gewoon uh, vrolijk uh, samen op de tribunes zitten. Nou ja, ik, ik zag vlaggen van een Lewis Hamilton... naast een Norris, naast een Leclerc. En ik denk van... Hm, dat zie ik in Amsterdam op het rechtstuk weer. of in, uh, in Sanford op het rechtstuk zie ik dat niet gebeuren. Dat denk ik en, kan uh, niet, nee. nee weet je? En uh, dat kan dus in dat soort landen kennelijk toch beter. Moet, uh, uh, ja, nou ja we, daar, kunnen wij hier uh, in Nederland daar nog heel veel van leren? Moe, uh, ik denk het wel. Absoluut wel. Moe, uh, dus uh, we gaan het wel een beetje zien. Ja, ik, hoop, ik hoop gewoon dat we vannacht... Ja, is, we hoeven niet zo heel vroeg op. Dus uh, ik hou wel van die Chineesjes. Uh, uh, ik, ik hoop dat we morgen gewoon een prachtige wedstrijd gaan zien. En ik hoop eerlijk gezegd op verschrikkelijk veel regen. Want dan gaan we het echt leuk zien. Want die baan was wel verschrikkelijk glad uh, in, in, in de reg, sessie zeg maar. Ja, dus, en uh, dan krijgen we denk ik ook een hele vreemde uitslag. Ja, nee, maar uh, dat die baas zo glad is hè, met regen. Komt het ook omdat er uh, weinig gereden wordt? Nou, sowieso is er heel weinig gereden. Maar ze hebben ook nog eens een keer. Vorig jaar heb ik begrepen. Een of ander goedje over het asfalt ge gelegd Om het een beetje een mooie kleurtje te geven. Uh, dat is dan. De, de, de, door wat wel vaker gebeurt. Maar daar komt uh, heel veel olie uit. En heel veel troep uit. En. Uh, nou ja, we hebben het in die, in die regen wel gezien. Nou, ze gingen alle kanten op. Over de roeien. Ja, al die dom gewoon. <laughs> al die domme actie. Hier. Ja, ja, ja. Maar uh, ook gewoon nul grip. Als ja. dus je de onboord zag. gewoon nee. niet sturen en er gebeurt niks. Ja, dan kan je als rijden ook niks meer aan doen. hè Dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. En uh, ik had wel zoiets van, nou dit wordt wel, uh, dit wordt wel uh, lach als het tijdens de wedstrijd gereden dan gaan we een hele rare race zien denk ik. Ja, dus uh, die Chinezen hebben niet alleen de baan gekleurd, maar ook het uh, gras hè woordig ja, trouwens. Ja, de, de, de, de, de, de, de, al met al die fikjes. Ja, precies. Heel ja Heel pad. Ik, ik had echt zoiets van, hoe, hoe dan? Ja, dat, nee, ja, door de hitte is gewoon het gras uh, gaan branden. Ja, maar ja, uh, er zal toch wel een van de goedje op zitten, denk ik. Want uh, als het geregend heeft, gaat het gras niet zo mooi in de vik, hoor. Dat, maar, dat, uh, dat, dat lijkt weleens. me ook niet. Uh, nee, nee. Dus Het was wel een beetje uh, heel erg apart. Maar ja, ja, ja maar dat maakt het allemaal wel weer een beetje smeuig Dat is natuurlijk helemaal prachtig. Maar, uh, ik, ik vind het weekend tot nu toe helemaal geslaagd. Maar ja, ik ook. Wel... En ik ben heel blij dat ze weer terug zijn. Ja, en, ik, en ik, zwaar bezig voor meerdere jaren, heb ik begrepen. Nou ja, top. Ja, volgend jaar staan ze er ook al op. Dus, nou, ja. ja. Dan, dan, dan, een van, net zoals Japan, een van mijn favoriete banen dit. Omdat er gewoon altijd heel veel gebeurt. Ik, dus, uh, ik sluit me graag daarbij aan. En dan gaan we lekker morgenochtend kijken om negen ja, naar de rest. Allemaal een regendansje doen en dan gaat het helemaal goed komen. Oké, okay, Rendel, dankjewel. En heel veel plezier morgen. En vandaag uiteraard ook nog fijne zaterdag. Oh, nou, volgende week vanaf het circuit Spa Flanca hè? Oh ja? ja, dat is ook zo. Nou, we dat dat, uh... volgend jaar, uh, volgende week zitten we op Spa. Uh, tijdens de Spa Show, Nou, tot min 3 graden. We gaan noemen, naar winterclassic. Ja, uh, uh, gigantisch veel autosport. Meer dan 600 raceautos op paddock. Dus ga daarheen. Ga Wauw, gaaf. Ja. Gewoon uh, niet wat? naar Koningsdag, maar uh, gewoon naar Spa. Nee, joh. Ja, die Koningsdag, <laughs> die hebben toch allemaal gezien op straat. Dat moet je allemaal niet meer. Nee, dat is, uh, dat is, ook zo, heb je ook gelijk en Dankjewel, Rendon. En heel veel plezier. Tot volgende week, hè. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Dat was Duran Duran en de Reflex. Ja, we gaan over naar het dier van de week, Dolly. Ja, we lopen een ja. beetje uit. Dus, uh, nou ja. Oh, maar dat Go geeft niet. Gooi hem erin. in. Pas mijn mascara, maar niet uit. Hoor. Nee, dat is helemaal nee. vervelend. Is <laughs> nou, nog niks van te zien, hoor. Dus, uh... Nee, zit ook nog netjes op zijn plek. Nou, hartstikke ja. goed. Nee, goed. Uh, Wie hebben we in de aanbieding? Uh, bij het dierentehuis Kennemerland aan de straat 5 in Zandvoort... zit Chloe uh, netjes te wachten of er iemand komt die haar wil opnemen in huis. En Chloe, dat is een uh, kruisinghond. Een dame van twee jaar oud. En haar baas die kon helemaal, uh, helaas niet meer voor haar zorgen. En de afgelopen tijd is ze te vaak van huis gewisseld. En ze zoekt nu echt een plek voor altijd. Ze is een beetje uh, een mechelse herderachter... maar dan met een uh, wat uh, rondere kop. En uh, lichtbruin, erg mooi... Ze is een lieve dame en heel erg aanhankelijk. Ze is wel een beetje voorzichtig, maar goed, als ze de tijd krijgt... dan kun je vast en zeker beste vrienden met haar worden. Ze is kinderen gewend en uh, tot nu toe, uh, waar ze met kinderen was... ging ze daar heel vriendelijk mee om. En uh, ja, als ze in het nieuwe huis uh, wonen, dan wil ze ze wel graag vooraf even ontmoeten. Naar andere handen, honden toe is ze vriendelijk... Samen met wonen met een andere hond is mogelijk als er een klik is. En uh, ze wordt alleen geplaatst met een grote reu. En of ze los kan lopen, dat is niet helemaal bekend. Dus dat moet, uh, moet je dan maar samen even gaan bekijken. Ze loopt wel netjes mee aan de riem en ze luistert ook heel goed. Ze is gewend om alleen thuis te blijven en dan zat ze in de bench. En in het begin is het ook wel aan te raden om deze in het nieuwe huis uh, te plaatsen. Ze is netjes zindelijk, heel lief, luistert goed. Vindt het ook erg leuk om samen iets te doen. En samen op een cursus gaan, dat lijkt haar dan ook heel erg leuk. Al is het maar om de band te versterken. Dus kortom, zoekt u een lieve hondenvriendin? Neem dan snel contact op met het dierenhuis Kennemerland. En ze is ook waakzaam, dus uh, Absoluut. ze houdt de boel goed in de gaten voor je. Absoluut, ja. En misschien ook wel handig om te vertellen dat haar schofthoogte... Uh, tussen de 30 en de 50 centimeter is. En ze is ook gesteriliseerd. Dus... Uh Verrassingen op dat gebied zo hoeft u niet te verwachten. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. <grijg> Kennen we dieren thuis? Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort, Nieuw-Noord. Ben je van harte welkom natuurlijk om naar Chloe en andere leuke dieren te kijken al daar. Er zitten er heel wat nog op een nieuw baasje te wachten. Dus ga je zeker een keertje aanmelden en kijken daar op de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Nog 20 minuten Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek. Ronderdijs van Erik Clapton, Hier is hij met uh, Leila. What will you do when you're lonely? No one waiting by your side. You've been run. I've watched you long. You know it's just your foolish plan. Leila. Got me on my knees now. Don't you my I tried to give you consolation your old man let you down Like if you, I fell in love ZANG zijn Applaus voor SV Zandvoort. Ik denk dat het uh, daarvoor is, uh, Dolly. Okay. Dit applaus, SV Zandvoort. Nou, terecht. Ja, want uiteindelijk hebben we de eindstand van de wedstrijd uh, doorgekregen. En uh, ja, het was een beetje rommelig van uh, wie had er nou gescoord. Maar het is zo uh, goed afgelopen dat uiteindelijk is de stand geworden 4-2. Mooi, geweldig. En een uh, mooie voor, uh, jongens. voor SV Zandvoort. Zijn we blij mee dat het uh, uiteindelijk toch uh, goed gekomen is... Spannende wedstrijd vandaag en uh, uiteindelijk dus uh, met de winst uh, lekker thuisgebleven hier in Zandvoort. We gaan nog maar nou, één plaatje draaien en dan gaan we naar Fred toe, want hij is er weer. Dus dadelijk uh, dus uh, Entertainment for You. En wat hij daarin gaat doen, dat hoor je na deze van de Pet Shop Boys en Go West. En als wij dat uh, doen, Go West, dan hoor je in één keer plons. Ja, ja, echt waar. Want we zitten natuurlijk al helemaal aan de, de westkant uh, Dolly natuurlijk. Hè? Je Moet je gewoon op tijd stoppen. Ja, <grijp> ja op tijd stoppen. Nou, springen, hart <grijp> hartstikke idee. Oh. Uh, Lekker plaatsen. Zou je moet uh, moeten denken? Uh, uh, uh, nou. uh, nee, die, uh. met kou uh. uh. Het is zo koud. En met nou, die wind erbij. Nou, het is een beetje waterkoud. He. Ja, het is uh, zeker waterkoud. He. Nou, daar word je niet uh, vrolijk van. Nee. Maar Fred, hij is er gelukkig weer. Je hebt het weer gered naar de studio. Ja, ja, ik denk, nou, ja, als ik naar buiten kijk... Ik denk, oh, dat kort niks meer vandaag. Dus dan gaan we naar de studio. Um, ja, God, <grijp> wat een enthousiasme <grijp> bij die man, hè? <grijp> ja, anders had hij wel wat anders gedaan, maar uh, ja. ja. Oké, okay, je neemt ze je mee, maar je hebt er eigenlijk niks aan. Nee, Frits. Nee, Nee, nee, nee. Ik wil nog een normaal programma met je blijven doen, dus kijk wel uit. Ja, onderweg nog Bloemenkors tegengekomen, of niet? Nee, nee. Ik ben natuurlijk uh, vanuit New nieuwe film gekomen, dus uh, daar, daar heb ik eigenlijk ja, weinig, uh, weinig uh, nog gezien. Ja, want ze maar, zijn nu bij Hillegom, he, toch? Of, uh, ja, ze zijn nu in, uh, in Hillegom. En dan moet ik eventjes, uh, eventjes uh, spieken natuurlijk. Waar ze nu uh, op het moment uh, zijn. Uh, uh. Uh, als het goed is komen ze zo direct aan in het centrum van Hillegom. En uh, dan gaan ze... Uh, om kwart over vijf via de tribune Hoofdstraat, via de Weerstijnstraat en Haanamerstraat richting Bennebroek op de Rijksstraatweg. Zes uur zijn ze daar. Ja, daar zijn ze om zes uur inderdaad. En dan eh, ja, rijden ze door eh, via de Zwarteweg en dan is er een opstelling op de Rijksstraatweg Prinsalaan. In Bennebroek? Uh, in Bennebroek inderdaad. En 1940 vertrekken ze weer van de Linajershof. Oké, okay, kunnen ze Maurice Mulder even gedag zeggen? Ja, ja. <laughs> en dan gaan ze dus richting Heemstede, de Heerenweg. En dan gaan ze via de ingang Groenendaal via de laan Raadhuisstraat. Uh, zo de binnenweg op. En dan weer richting de Heerenweg. Ja, en uiteindelijk zitten we dan in Haarlem. En dan gaan ze naar Haarlem inderdaad, dan zijn ze rond vijf uh, over negen. Even kijken. Ja, dan gaan dan, ze de randweg ja, op, dus dan moet je ja. even rekening mee houden als je ja, die kant op gaat. Ik, ik heb even ruzie met... Uh... En dan, uh, dan uh, het Houtplein <laughs> om half tien. En dan uh, uiteindelijk komen ze via de Turfmarkt... Uh, om tien uur aan op de gedempte Oude Gracht. Ja, ik heb handig tien ja. de vasthuis gingen... op Turfmarkt inderdaad. En dan uh, tien uur uh, gaan ze opstellen op de gedempte Oude Gracht. De uh, Zeker, nou, één miljoen mensen die even kijken naar het Bloemenkorso. Dus uh, ja. Dat, ja. Is, dat is nogal wat. We ja, uh, hebben de, de Keukenhof en, en het Bloemenkorso. Ja, en uh, volgens horens is, uh, is het mooiste dus... Uh, uh, de, de praalmagen uh, van het olifantenfestival in Hillegon. Dus, uh, Staat K er een grote olifant op of, zo, of uh, Ja, dat is een, een prachtige. paarse? Uh, ja, paarse olifant, inderdaad. Uh, in plaats van met, een paarse uh, krokodil. <laughs> ja, <laughs> dat is weer eens wat anders. Nieuwe reclame erin. De, de paarse ja, Het kan allemaal. Ja, ja, maar, maar, het is, maar het is een mooie, mooie wagen. Het is, het, is een, het is een prachtige wagen, inderdaad. Uh, ja, voor de mensen die uh, uh, op internet zitten uh, te googelen: moeten ze maar eens even kijken. Want uh, het is een prachtige opraalwagen, prachtige inderdaad. En ik hoop dat hij in ieder geval uh, uh, ja, toch wel een beetje heel huids uh, eerder. Via Heemstede en Haarlem uh, bereikt natuurlijk. Ja, en dat het weer een beetje droog uh, blijft. Wat, uh, ja, alle, niet dat alle bloemen eraf stormen onderweg. Te ja. nou, want het is oh, dus, live uh, Ja, dat staat verschrikkelijk. Dat ja. Ja. Ja, uh, nou ja, straks weer om uh, vijf uur entertainment voor you. Ja, ook dat gaat door. Wat, uh, wat heb je in programma? En nou heb ik weer ruzies. Ik was weer te snel. <laughs> uh, we gaan in ieder geval uh, uh, bellen met uh, Martin Sivoy. Hij heeft het over uh, zijn uh, nieuwe single, Mijn Beste Vriend. Bob Offenberg gaan we bellen over zijn uh, kleine, dat kleine dorpscafé. En uh, Corleone gaan we ook bellen over zijn nieuwe single, Dit is Van Mij. Oké, okay. nou dat klinkt helemaal goed. Ja, en uh, verzoekjes zijn ook welkom. Hoe doen we dat, uh, Fred? Even naar www.zfmartisten.nl. Hoorde jij dat, Dolly? www.zfmartisten.nl. <laughs> ja, ja, ja, ja, helemaal goed. Ja, ja en dat dan, klopt ook dan, euh, nog. En dan, en dan nog wel eventjes rechts. <laughs> ik ben de allemaal stil doen. van. Uh, ja, ja. <laughs> Die Je zit maar, zo aan te kijken van daar heb je niks van terug. Hè? Waarop, uh, weet je wel? Nee, daar heb ik ook niks van nee, terug. Nee, nee, nee. <laughs> Uh, ja, oké. Okay, nou, mooie uitzending en uh, heel veel uh, plezier zometeen. Ja, meteen. dat gaat lukken. Ja, ik wil eigenlijk nog twee platen gaan draaien. Eentje draai ik even een klein stukje. Ik weet niet of, uh, of dat uh, nog mag... Uh van de programmaleiding, maar... Uh, in de jaren 80, 1981... was het gewoon heel normaal dat deze plaat... Uh, gedraaid werd op de radio. Hoor. En dan uiteraard doen we Frank Boeien en uh, Boudewijn de Groot. Het is, is toch niet uh, de, de versie die ik denk dat het is? Ja, dat is het zeker. <lacht> okay. Ja, een klaar stukje maar hoor. Okay. Wanneer je me zoekt... ik zit in de Japje. Verdien daar mijn boterham... met mijn tumtum. -tum. Ik doe voor de klauw... the deal kijken, zie jij dat ook, Fred? Van, uh, wat uh, draaien die uh, hier en daar weer? Ja, alsjeblieft. Vieze mannetjes zijn jullie. En een beetje geld voor een beetje liefde. Ja, ja, ja, ja de, de, <laughs> Ik de, schud de, je zakken leeg. Dus uh, nee. En wij als vrouw maar denken dat jullie voor je zak geld gewoon een pakje sigaretten gaan halen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja Maar ja, er zijn de veel niet meer teruggekomen. Nee, oh nee. We gingen even een pakje ja. Ja. dat het ja. roken verbannen moet worden. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Blijven die kerels tenminste thuis. Hé, hey, wij gaan, uh, gaan plaatsmaken voor Fred. Oh, nu al? Nu al, ja. Nou, oh. gewonnen van uh, uh, VSV uit Velsbroek. 4-2 en dankjewel Dolly voor je bijdrage vandaag. Ja, volgende week weer een keer. Hè? Volgende week zijn we er gewoon weer op Koningsdag. En maar, er nou zijn uitzending. we nou vanuit de studio of uh, ja, gewoon gaan we vanuit de Ja, Gewoon vanuit de studio. Oké. Okay. Dus althans, jij ja, weet het ook. Oh, jij ja, weet het ook niet. Nou, ja, niet. We, het niet we niet. komen elkaar wel ergens ja, tegen. Ja, zo is het. Ongetwijfeld. Ik ga door van je bitter achterna. Dit is de laatste van uh, Frank Boeien. Ja, die deed mee met Boudewijn de Groot. Je hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker.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 Langzaam wakker worden, zwevend door de tijd Ik zie het licht door de gordijnen En ik weet, het verleden geeft geen zekerheid ja, Ze kunnen niet zeker weten, maar alles gaat Lichten uit en de kamer wordt nu donker. Een straatlantaarn buiten geeft wat lucht. En de dingen in de kamer worden vrienden die gaan slapen. De stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen moet ik wakker met de geur van brood en honing. De glans van het gouden zonlicht in jouw haar.